Bij de boerderij in Werkhoven, waar vannacht voor de vijfde keer in twee maanden brand heeft gewoed... heeft de politie de bewoner aangehouden. De boer wordt verdacht van betrokkenheid bij de branden. Vannacht was er voor het eerst brand in de woning zelf. De vorige branden waren in schuren. De boer uit Werkhoven zei zelf dat hij werd bedreigd... onder meer vanwege een zakelijk conflict en omdat hij homoseksueel is. Twee voetbalclubs uit Buenos Aires weigeren de finale van de Copa Libertadores te spelen in Spanje... De Zuid-Amerikaanse voetbalbond heeft de wedstrijd tussen Boca Juniors en River Plate... naar Madrid verplaatst vanwege ongeregeldheden vorige week in Argentinië. Fans van River Plate vielen toen de spelersbus van de rivaal aan. Boca Juniors wilde dat River Plate zou worden gedisqualificeerd. Maar in plaats daarvan besloot de bond de finale van de Zuid-Amerikaanse Champions League... in Spanje te laten spelen. Gisteren liet Boca Juniors al weten daar niets voor te voelen... en vandaag sloot River Plate zich daarbij aan.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 We gaan wat drinken, met vrienden laten wij de glazen klinken. Niets houdt ons tegen, geen wind, geen regen. Kom, ga nu mee, ik wil je even uit. Dus ga nu met me mee, hey, hey, hey, hey. wij samen met z'n tweeën. Is niet te beschrijven, zo moet het altijd zijn. We pakken onze kans en voordat ik het wilde, gaan wij nog even dansen. Wat willen we nog meer? Dus ga nu met me mee. Hey, hey, hey, hey. Wij samen met z'n twee mee hey, hey, hey, hey. naar een leuk café. Hey, hey, hey, hey. Niets houdt ons tegen, geen wind, geen regen. Ik wil er even aan. Hey, hey, hey. Na een leuk café, hey, hey, hey, hey. niet Niets houdt ons tegen, Gij vindt geen regen. Ga me, hey, hey, hey, hey, hey. mee, met me, hey, hey. Naar een café, hey, hey, hey. Niet houdt ons tegen,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 Ja? Nee. Ja? Was nee. Wat is het dan? Bonnie Sinclair. Samen met uh, die lange man. Je kent hem wel. Dat doen we aan Ron Brandstede. Van de quiz en uh, ja, een heleboel andere quizjes. Ik zou zeggen welkom bij het tweede uur. Entertainer, voor op 106.9. En we gaan lekker verder met uh, Lionel Richie. We hebben het over The Only One. Het ritme van C -C -M -M. Nou, er gaat hier ineens van alles spelen. Dat is allemaal niet goed, maar goed. Let me tell you. Zunne feesten zijn niet te houden, maar de tijd heeft dit. van Dijk, onze zuidenbuur. En voel de wiet. Ja, en ik neem hem mee naar Kroatië. En dat is met Tony Sertinski en Janes' naam. Niko Bojek Otebe. zou zeggen, pak elkaar vast. En wals lekker over de vloer. Ik ken niemand, nikog een od en ik geloof dat er een postoji Čak Zelfs in niets, nog een beetje, Što se beetje, nog een beetje, nog een beetje, Gore na vrhu S koga se kažu Sve vidi bolje Nisam ik ni znao Kad budem pao Da ti ćeš sa mnom Ostati dolje Tak ako ti se Za ono nešto, što nem nikad nisu ni znale. Ja, nee, nee, nee, nee, nee, nee, en nee, nee, nee, nee, nee, nee, en uh, ja, wij gaan lekker verder met, met wie? Met Tikkie Tikkie van Jordi van de Boer. Oftewel, ja, ja, helemaal wel. Jordi van de Boer. Tiki Tikkie. dansen. Meisje, waarom ben je zo? Ik zeg hallo en nou dan zegt ze tot gauw. Ik zeg aan niemand is een mooiere vrouw. Ze zegt ik heb een vriend, maar dat geloof ik echt niet, joh. Ze is een dikkie eigenwijs en dat doet verdriet, joh. En hoor ik deze beat, moet ik wel bewegen. Baby, kom eens dichterbij, doe niet zo verlegen. Bewegen, laten we bewegen Jij speelt altijd hard, get okay? kan er niet meer tegen tiki tiki tikkie, tiki tikkie. zij is een Tiki-tiki-tiki-tiki eigenwijs, wat ga ik links Nou dan gaat ze weer naar rechts toe ze wil niet met me dansen wat doe je elke keer met mij tiki tiki tiki tikki. tikkie. zij is een Tiki-tiki-tiki eigenwijs wat ga ik links na nou, dan gaat ze weer naar rechts toe ze wil niet met me dansen wat doe je elke keer met mij ze vindt me leuk maar ze geeft helemaal geen aandacht krijg geen contact met haar maar ik zie dat ze wel lacht Laten we dansen baby alles het maar één nacht De allermooiste van de hele tent ben jij Jij vertelt me elke keer Ik heb een vriendje maar jij bent zo vrij Jij bent niet bezet Maar je speelt zo hard to get Weet zeker dat we matchen Als we kletsen Even één op één Ik denk dat je perfect bent En te gek bent Jij speelt wel hard houten get, ik kan er niet meer tegen. Tiki tikki tikki tikki tikki. Zij is een tikkie tikki tikkie tikki tikki. Eigenwijs wat ga ik links? Nou, dan gaat ze weer naar rechts toe. Ze wil niet met me dansen, wat doe je elke keer met mij? Tiki tikki tiki, tiki tikki. Zij is een tikkie tikki tikkie tikkie tikki. Eigenwijs wat ga ik links? Nou, dan gaat ze weer naar rechts toe. Ze wil niet met me dansen, wat doe je elke keer met mij? Baby, weet je niet dat ik al een tijdje gek op jou ben? Ik begrijp niet wat je doet, omdat ik jou zo niet ken. Ik. Ik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 Niemand weet hoe dit afloopt. En eigenlijk ben ik de enige die weet hoe ik het heb gedaan. ZFM, Stamford Radio, 106.9 FM. Hé, hey, Fred hij hey. draai nog eens een plaatje. Maak mijn hart jou omhoog. En maak mijn hart jouw huis. Wij gaan verder met uh, Ramon Beetle, jij en ik. Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. Blijf lekker luisteren op 106.9 vanaf de Torbe Tina. Hij kwam in mijn leven op een lente dag in mei. Toen de zon begon te schijnen, was de eenzaamheid voorbij. Een zomer die beloofde dat jij er altijd was. En waar ik in geloofde, God wat was ik in mijn zaas. Ik zal altijd blijven wachten, tot je terugkomt, lieve schat. Ik zal altijd blijven wachten, tot je terug bent. Inderdaad. Want ik weet het, dat ze zal komen, dat je voor een dus zal staan. Dat we samen zullen dromen, dat je nooit meer weg zult gaan. Dat het leven ons zal geven, want ik ben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 Wensen jij niet? Laten we samen te leven tot de allerlaatste sneeuw. Ga me niet verlaten. Laat me niet alleen. Cause I left the good times way behind Baby, I miss you Wanna be with you?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 Ja, heerlijke plaat, Chris Norman. En uh, ja, baby, I miss you. En daarvoor hoorde u natuurlijk. Uh, ja, hoe heet hij ook weer? Ja, <laughs> Ramon Beense natuurlijk. Nee. Um, ja, u luistert nog steeds naar een uh, entertainment for you tot de blokjes van uh, 7 uur. En uh, we gaan zo eventjes uh, nog uh, met iemand bellen. En uh, ja, tot die tijd gaan we luisteren naar Wally McKee en de Lemming. En ready to love.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 Was je dan ready to love van Wally McKee en de Lemming? En we gaan lekker verder met uh, ja, Louis Fonsi en Demi Lovato en Etjame La Copa. ZFM, de zender van Zandvoort en omstreken. Hey Fonsi. Oh no! te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 Zit je met je vingers aan de verkeerde knoppen? Het gaat allemaal lekker vandaag. Ja, dat waren ze dan. Demi Lovato en uh, ja, Louis Fonsi met Echamé La Copa. En ja, we gaan een uh, lekker de gouden oude draai van uh, DJ Martman. En uh, ja, meisje, jij bent zo lelijk als de nacht. Nou, en dat is uh, erg hoor.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 je bent toch niet zo sweetie als ik had verwacht. Meisje, je laat me schrikken als je lacht. Je donders niet zo kiel als een kanarie. Oeh, sma, wat ben je lelijk, lelijk met de nadruk op leek. Zo lelijk als een leek. Alle smaatjes die lelijk zijn, hou je mond. Dit was DJ Maatman. Begreep goed? Ik wil niet dat al die smaartjes zich aangesproken voelen door dit nummer. Ik ben weg. Gezellig, vet. Yeah, yeah, yeah. Ik kijk naar jou. to be nice.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 Hart ook red van je verlegen. Stap op de kust, maar ik ga jou niet delen. Ben niet perfect en ik heb niet grote bieden schat. Ik ga voor je vechten liefde en ga niet verliezen schat. Ik zie je dansen meisje, ik kom bij me zitten dam Ik heb een fles merengue, gaat waar jij een appel kan. Je zoekt een echte man, je wil geen praten horen en al die foute meiden. Ik laat laat je van vanavond een terrasje met z'n tweeën? Een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 And I know just what to do. I feel like doing my, my hair. My hair. I feel like calling some of my Three. friends. my girlfriends. I feel like going to a club and party. -E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 Salute. Oftewel Whitney Houston. Salute. Daarvoor hoorde je natuurlijk... Eh, Henk Stelte. En wat dacht je? En daarvoor natuurlijk... Ja. Een hele, hele rare tekst. Meisje. Je bent zo lelijk als een af van DJ Matman. En dat allemaal op die 106.9. 104.5 op het kabel. DB plus 5C. En uh, ja. Wat gaan we doen? Um, ja. Ik, ik, ik ga het toch doen. Ja. Uh, ondanks dat het uh, nog, geen, uh, nog geen kerst is. En uh, ja... Sinterklaas nog eigenlijk uh, aanwezig is. Maar ik ga hem toch doen. Bonnie M en Mary's Boy Child. Mary's Boy Child. Jesus Christ was born on Christmas Day. Dus ja, 22 and december. We'll Entertain you. En dan evermore. weer met de kerstshow. Dus als je een verzoekje hebt, mag je, mag je hem sturen. Zant voor de radio uit jam.com, daar jouw titel. Long time Afscheid van nu. Het nieuws van 7 uur komt eraan. Ik zou zeggen, in ieder geval bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat u het gezellig vond. En ik zou zeggen, graag tot volgende week. Een heel goed weekend. En geniet ervan. Bye bye. Zwaai zwaai. Tot volgende week. Doei.